Een West-Vlaamse ondernemer geeft deze weken inkijk in zijn creatieve lab. Peter Vinke leidt samen met broer Dieter Vinke NV, een bedrijf dat al vier generaties lang verbrandingsketels maakt. De firma was onderneming van het jaar 2017. Ik ben Jan Holderbeke en ik toog naar Harelbeke, het hoofdkwartier van waaruit Vinke NV wereldwijd actief is. CEO Peter Vinke is workaholic en grof gebekt. En toch vindt hij luisteren zijn grootste kwaliteit. Creatief ja, maar daar heb je vooral anderen voor nodig, vertelt hij me. Wanneer stak op? Tien voor zee. mij dat is precies. Ja, omdat, ik ben veel in het buitenland. Ja. Soms is dat een week België, een week overzee. Dus in buitenland is niet twee dagen naar Italië. Buitenland dat is ja. Indië een week Brazilië, en ik vertrek zondagavond en ik ben zaterdagmorgen terug, ik ben een week thuis. Ik vertrek weer zondagavond, zaterdagmorgen, ben ik weer een week thuis. En ik heb een vrouw met een eigen zaak, die zes dagen per week werkt, en ik heb zes kinderen. Dus dat toont, als je zo'n verantwoordelijk hebt hier, en een vrouw en zes kinderen, en een vrouw die dan ook eens zelf zes dagen per week werkt, een eigen zaak heeft, dat altijd je dat overblijft, moet je, je niet zo uh, tien voor zeven. Maandagmorgen voer ik de kinderen naar de school. Dus de week dat ik in België ben, is... De morgen. En probeer ik twee dagen avond, per week thuis te zijn. Maar opstaan, tien voor zeven. Precies is dat niet. Iedereen staat precies op dezelfde dag. Nee? staat niet bij alle ik mensen de op? Eruit? Dat is precies wat u zegt. Ja, daar... tien voor zeven. Nee. Nou goed, dat... ja. het, mag, hoor. het mag hoor. Ja. En dan is het ontbijt met de kinderen. Het en... zijn een hele Dus opstaan. Ik ben al heel onthumeur. En dus valt dan niet mee lasten. Dan moet je s morgens ook niet de grote verhalen. He. En iedereen weet dat hier. We ik ben zo tot tien uur. Geen al te grote interventies. Ik kan vrij goed werken, s morgens, maar zonder veel sociaal contact. Maar aan mijn kinderen toe, ja, ik zie mijn kinderen al niet veel daar. Dan kun je niet zeggen, ik ben hun humeuren. Maar ja, als je maar dan uw kinderen ziet, dan moet je maar eventjes niet humeurig zijn. Ik hoor dat vaak bij mensen, dus die, die rubriek loopt al een tijdje, ja. ik heb al een aantal mensen, ook in de, in de kunstsector, en allemaal, gesproken. En, en velen zeggen dat zij het creatiefst zijn op hun eigen, s'morgens vroeg. Ja. En blijkbaar is dat bij u ook zo. Bij mij, ja, creatief ben ik op drie, vers Ay, creatief op drie verschillende momenten. Oftewel, s'morgens, dan moet je in mijn kopstel laat. maar ik bedoel, je moet er wel allemaal zijn, dan moet een ding gebeuren, maar dan zijn, je uh, een beetje autistisch in je eigen wereldje opgesloten. Maar s'morgens, creatief, dan, s'avonds om vijf uur, als iedereen weer weg had. Ja. Dan, dan is het een beetje hetzelfde. Morgens moet iedereen toch nog op dreef komen. Ja? Uh, moet toch zijn eigen ding doen. Dus ik ga s morgen mijn moment. S'avonds na vijf uur, dus nu begint dat. En dan, als ik tijd heb om te denken. En dat heb ik nu geleerd: je moet, iedereen moet monnikenwerk doen. Als je wilt dat je, je geest volledig vrij is, kun je niet stilzitten denken. Dat gaat niet. Ik heb het al geprobeerd, en ik heb het al rondgevraagd, als je wilt nadenken of voor, liever nog voordenken over iets, dan moet je je heest bezighouden met een therapeutisch werkje die maar enkele procenten van je breincapaciteit opeist. Het mensen die een razavrijheid? het te veel mensen die een razavrijheid? En ik, ik bouw miniatuur autootjes. En yes. wat ja. dat het is, het daar geen brein voor nodig, ben er al, ik weet niet lang mee bezig, dat, dat ik kan het niet delegeren, kan het niet meer doen, maar dus zo'n wiel, ik weet niet, een beetje verstandig van mechaniek, maar voor, als je een differentieel uitsmijd, dat zijn 150 bewegingen die dat een differentieel open is, ja, kijk al, dus ik heb al zoveel keer een differentieel zo open is mee, dat je er niet mee moet denken, maar dat is, ja maar het is wel fijn, het is fijne motoriek dat, en dat zorgt ervoor dat je een heel klein deel van je brein heel vasthoudt, dan, maar dan ben je er de staan, en dan word je nerveus, dus ik kijk in mijn atelier waar ik zit, pen en papier, naast mijn bed, dan moet ik hier in je liggen samen zijn en een goed idee hebben. Maar dus om creatief te zijn, moet je niet werken. Het valt gewoon binnen. Maar werken niemand, maar werken om crea Allee. creatief. Wat is creatief? Soms zijn er mensen creatief? Die, zeggen, die zeggen dat ze echt bloed, zweet en tranen zijn. En, en, en, en dat ze maar in hoge concentratie dat, wat is tot dat, Is creativiteit komen? een boek vrij? Maar dat kan alles zijn. Ja, maar Bedrijf leiden, dat kan strategie. En schilderwerk maken. Vra, als je ondernemers vraagt, wanneer je ze bezig met strategie? Die ja. mensen zitten nooit eventjes achterover gebogen strategisch te wezen. Nooit. Nooit. Ze zijn bezig met je werk en dat, wat dat is. En dan, hoe kun je strategie opbouwen? Is door elke dag met je klant, je leveranciers, je medewerkers en te luisteren. Ja. Je moet vrijdag luisteren. Ik ben meesterluisteraar. Niemand weet dat. Allee, nu weet je dat thuis wel in de firma. Maar ik ga vrijwillig babbelen maar ik kan vrijdag luisteren en ik hoor alles en als je zin als een logisch persoon opbouwt dan, nee, als dat een half van je zin zit, vind ik het al vervelend om verder te luisteren. Het is ongeveer het eens dat ik kan. Vrijdag luisteren en met niet alle informatie heel snel in grote regio, in big data en dat. En dan zeggen ze, kijk, ik heb niets gezegd, die zijn het allemaal gezegd. Niets gezegd. Niets gezegd. Allee, je leest iets, je moet veel lezen, je moet vrij veel lezen. Dus ik lees veel, ik informeer mij, en als je een klant hier dat, en dan opeens zegt hij iets, als een samenvatting van wat je gehoord hebt. En dan zegt hij zo gezegd een, uh, met een ongelooflijk buikgevoel aan de strategie. Maar hij zegt gewoon, wel het is gewoon goed geïnformeerd zijn, ja. En wat lees je daarvoor? Alles, alles, alles, alles. Boeken, ja. niet fictie, enkel ja. non-fictie boeken, en zeer veel, uh, via Twitter, twintig kranten. Of twintig hardtijd, verschillende... Ja. Vrij lezen? lezen. Opiniemakers... Uh, ook buiten mijn vak train, want dus er zijn mijn truc, luisteren, luisteren, luisteren, luisteren raadvragen, de hele tijd over andere, uh, andere business, hoe doe je dat in hun business? En mensen vinden dat tof, hè? Vrouwen in de raad, ze voelen er goed binnen hun comfortzone. Dus mensen vertellen er over een uh, eigen vak en dat, en dan luisteren en dan leren vrienden bij. Maar hey, soms, hey, zie je soms, ik hier je zo'n mensen die je zo bewonderend zeggen, oh, zo'n vrij slim dat je zei maar niet luisteren, ik vind wel andere slimme mensen. En kan dat dan op een slimme manier misschien in elkaar steken, maar... Uh... Is het zo dat de uh, vinken onderneming van het jaar geworden is vorig jaar? Onder andere, natuurlijk als gij... ja. natuurlijk. moet jij met een open blik... Uh... Nee, alles is open blik in de wereld, ja. Daarom ook zijn we in elk kant van de wereld actief. Maar gewoon, ja, door... Als jij denkt dat je alles zelf beter weet, dan is je maar, maar heel beperkt, he. hm. Ik we moeten een paar voorbeelden tonen. Ik ben vroeger bij een schilder, ik schilder ja. nog altijd. Een land maar vrij ben je schilderd. En opeens had je geen tijd meer voor. Nou, je zit wel nog altijd met dat creatieve beestje. Dat je niet meer op je, doek, op je schilderdoek wegkrijgt, En dat steekt wel in de film En dat dan op een andere manier... Uh... En dat is hetzelfde soort creativiteit? Ja. Op het doek of bij een internationaal bedrijf? Ja. ja. Het is succes, een vrouw versieren en een installatie verkopen, dat is ook hetzelfde. <lacht> Tuurlijk, dat zijn allemaal dezelfde psychologische processen die spelen. Of nee, een relatie aanknopen met als jij iemand tegenkomt op bij receptie en dan wordt dan je vriend, en je die helemaal mee te zelf zijn. Vleem zijn vrij simpel in elkaar. Uh, ook toen dat wij, ik begon internationaal te ondernemen, ben ik door gurus die veel ouder waren dan mij gewaarschuwd, zeker toen dat ik verhuisde naar Azië, over culturele verschillen. Ik nee, kom ik toe in Azië. Ik kreeg dan een boek uh, culture shock Maleisië ik heb in Maleisië gewoond vijf jaar Ik moest zelfs een boek lezen culture shock Maleisië dat bestaat uit culture shock is een boek die van ieder land bestaat mm -hmm. dus als jij als Westerling naar Vietnam gaat moet je eerst een boek lezen culture shock Maleisië uh, Vietnam dus ik loop ondertussen na zo lang ik loop er allemaal niet meer in uh, ik weet nu voor een feit dat alle mensen op de wereld hetzelfde zijn wat u gelukkig maakt, maakt een Chinees gelukkig wat dat u kwetst dat kwetst een Chileen je moet daar niet veel achter zoeken. Maar u klinkt alsof u nooit op vakantie gaat. U klinkt, daarmee bedoel ik, dat je altijd aan het werk bent. Ook als je bijvoorbeeld zou op vakantie ja. gaat. Of, niet zo? je kunt zeggen, het klinkt alsof je nooit werkt. Dat ja. is niet. Dus. Dan ja. laat ik dat dan aan u over. Nee, nee ik, ga nooit, ik ga nooit op vakantie. Maar ja, ik zit elke week ergens... Uh... Klopt het dat u echt nooit op vakantie... Uw gezin ik heb natuurlijk nog... een vrouw en kinderen. Ja. Moest, uh, moest het niet zijn van mijn vrouw en mijn kinderen... Nooit, eh, ik wil nooit. Hé, ben bij dan weg? Nu maar zo weer. Ik wil thuisblijven, thuisblijven, thuis blijven, thuis blijven, Ik woon vrij goed. Ik ga een groot thuis, ik ga in een zwembak. Kijk alles, alles, alles. Ik wil nooit weg. Maar dat is natuurlijk niet fair, ten van mijn kinderen. Ik ben nu in eh, Kuala Lumpur, twee weken later in Sao Paulo, drie. jaar, dat is super tof, eh? ik ben de wereld rond. Ja, dan ten ze van vrouwen en kinderen dat niet ver Dus ik ga wel op vakantie. En dan volledig niet wat ik wel, maar dat goed is voor mijn vrouw en mijn kinderen. Ja, het dan zij wel. Uh, en in welke richting gaat dat? Van alles. Maar moet altijd... Met kinderen bedoel ik... Het moet doenbaar zijn met kinderen. Dus is ongeveer tenen. de... Dat soms een keer een week naar Spanje, of een week naar Indië, of naar Thailand. Dus op stap, maar altijd... de docent gaat anders zijn. Mijn vrouw beslist. Zij kiest, en, en ik ga mee. En mijn ideale vakantiedag is... slaan tot 9 uur in plaats van tot 7. Dan ontbijt tot tien en dan werk we van tien tot één. Ja, dat, is, uh, dat gebeurt altijd. Als ik twee weken op vakantie ben, werk ik van tien tot één elke dag. Omdat er niet veel. Hé. Drie uur per dag er niet veel. Als je een verantwoordelijke functie hebt, dan kom je naar twee weken toe. En als je dan ziet wat een bar waar dat dus in je bureau ligt, dan is eigenlijk al de rust die je opgedaan hebt in die twee weken in een kwartier verbrand aan je op te jagen. Ja. Dus kon hij veel beter... Een evenicht, Bij de meeste vinkeniers zijn dat die zo zijn. Dus het is niet omdat hij ja, natuurlijk welke functie hij is. Het meisje die een telefoon oppakt, ja, die heeft verlof en die verlof totdat ze terug is. Maar vanaf een bepaalde functie kun je niet zomaar. Uh, Dan wordt geëist. Ja, maar geëist, dat, dat haalt in alle richtingen. Je, cultuur... je wordt gewoon Venkenier, Maar dat haalt ook in twee richtingen. Dus HR-goeroes hebben. 20 jaar geleden het concept Work-Life-Balance geïntroduceerd. Je moet daar vreemd mee lachen. Want mensen die naast hun werk aan hun leven moeten beginnen, die moeten dus aan hun leven beginnen na zonsondergang. Die hebben een tijd aan hun leven beginnen als buiten en donker is en als ze moe zijn. Dat is ongeveer als je denkt dat je naast je werk aan je leven moet beginnen. Dit is dikke zever. Hier hebben we gezegd, we doen daar niet aan mee. Hier heet dat live at work wat hij ook wil doen met je leven, hij, ik, we willen op een of andere manier zin geven aan, hun leven, aan ons leven, ja, en in plaats, de arbeidscontext, waar hij 40, 50 uur per week doorbrengt, en dan vooral tussen zonsopgang en zonsondergang, dan moet hij toch daar een significant deel van je leven kunnen realiseren. Maar als jij dat mens hier, als jij dan om 4 uur snel dus na eens een keer naar Facebook naar je madame sturen, je gaat erachter, pataten vanavond, en dan moet dat gebeuren. Dus die als je werkt mag meenemen naar huis, moet je je thuis hier naartoe meenemen. Als je een klein ziek is, dan ga je vriend een beetje laster zijn als mensen. Als je s'nachts niet geslapen hebt, dan moet, je dat, dan moet je ook geen showspelen gaan doen. Dan kun je die, de helden in twee richtingen gaan Kwaadwilligen, tongen, Zouden beweren. Zouden beweren, voilà. Je dat is de goede ja. woorden gevonden. Ja. Dus dan, dat is een truc om die gasten dag en nacht te engageren. Zou, zou maar moest dat puur een druk zijn? Mijn allemaal universitair meer. Ja. Dus dat, moest dat puur een druk zijn zodat dat dat uh, door de man valt. Mm -hmm. En dan nog, het is, het is geen gesloten systeem. He. De Venken is een open systeem, je kunt eruit stappen. He. Misschien hier en daar wat sectairs, maar het is een open systeem. Dus als je, uitstaat, je eruit stapt, stappen we eruit. We zitten in een regio met negatieve werkloosheid. Dus je moet hier niet blijven om de brood. En niet omdat je hier vastgehouden wordt. Dus Nee. Het is geen ankelbal. Dat is een uh... nee, het is een open systeem. Stap u dan niet aan die cultuur, stap eruit. En met een, met een regio, met een negatieve werkloosheid, alleen je nog veel mogelijkheden om. Uh... Ja. Ja. Een volledig andere vraag. Hoe neem je moeilijke beslissingen? Wat Er is maar één soort moeilijke beslissingen, Dat zijn emotionele beslissingen over mensen. Al de rest... Allee. Als het uh, businessbeslissingen zijn, dat, kan, allee, dat is niet zo moeilijk. Vrij... Als er geen mensen in betrokken zijn, is er gemakkelijk beslissen. beslissing. En als hij niet weet, had iemand anders wel weten. Dus als het puur gaat over businessbeslissingen, ik neem de conclusie zelf, of... Als je eigenlijk een groep dat bijna voor de gol, maar dat is zo'n type van ingenieurs, die weten alles. Echt, die weten vrij veel, maar die vergeten dan, Ze dus zijn in hun opleiding, synthese, dat wordt dan... Allee, de analyse, analyse, analyse. En ze hebben juist Hans-Oplossing vertaald en dan zeggen ze, ja, We weten het niet. Dat is zo, kennen dat? De curve van het dalend marginaal nut. Dat is. Ja, ja, ja. Dus je moet, als je één uur studeert, ja, ja. weten je zoveel. Om nog een uur te studeren, nee, zoveel. Nog een uur zo en dat gaat dan zo. Hè? Ja. En die gasten zitten hier, die al vier uur studeert. En die, je moet nog een keer vier uur bijdoen om zoveel meer te weten. En die zijn er nog niet, want dat, dat, maar, dat snijdt maar op, op oneindig. Dus je weet alles op oneindig, dus nooit. Dus ja, de vraag is, vanaf waarde, en nee, geen nieuws, ik kan zo hier al een beslissing nemen en dan geen nieuws hier. Maar als zij alles voortdraaien, ik ben voor belangrijke beslissingen, in het begin van de vergadering, allee, tijdens de vergadering, storend. Omdat ik analyse in de weg sta. Ik kan, hier, ik kan hier al bij hen beslissen, nee. Ik kan beslissingen nemen zonder enige kennis, maar niets. Dus normaal voor... Maar dat is dan een beslissing met de buik. Je hebt het daar straks over gesproken. Dat zo van, het zal wel zo zijn, en ik voel het zo aan. En... Of omdat je denkt dat van veel dingen, je heeft alles veel kans om te slagen. <laughs> In business. Of, welke organisatiestructuur gaan we doen? De die, de die of de die? Die hebben theoretisch allemaal even kans om te slagen. Als zo'n zaken is, kies ik het liefst wat dan zij kiezen. Want veel doe je slagen, als het, als het hun keuze is, zullen zij dat doen slagen. Dus, welke beslissing neem ik, Zo weinig mogelijk. Wanneer hij beslissingen neemt en dat dan oplegt aan de anderen, dan moet een nu beslissing uitvoeren. Nee, veel toffer is, als zij dat beslist, en wij leven zo'n mensen op, dan ze zeggen ze, ja, ik zit met dat probleem aan, maar ik zou dat... Ik zeg, hoe zou hij dat doen, zo? Ik zeg, je aan vreemd hoe dat is. Of, zou zou dat niet verstaan. zou ik zeggen, als dat zij een slimme mens, en ik hoor aan de redenering, dat dat het heel zonder zonderlijk met alle details, maar hoort, shit, ze hebben dat uitgezocht en gedaan, ze gaan dat zelf realiseren, Ja, daar moet je niet meer zijn. Als iemand naar u komt en zegt, ik denk dat ik dat zo moet doen, en ik denk dat dat zo had kunnen oplossen. Die man engageert zich persoonlijk, dat de methode er niet veel toe doet. dat is een personal engagement. Dus je moet hij ook niet. Ik beslis hier het Brits in de firma. Subjectieve dingen. Als die stoel moest, als de kleur van die stoel, naast naar mij komen vragen. Dat meen je niet. Ja, letterlijk. Ja, ja, Letterlijk dan nog. Niet dat die stoel hier aan de dag vervangen wordt. Nee, maar ik bedoel, huisstijl, dat. Kleuren, dat. We hebben naast mijn verantwoordelijkheid als CEO, hebben we nog een apart departement. Dat heet de CIA, Corporate Identity Agency. We hebben dat, dat als naam genomen voor twee redenen, omdat dat een, funny is, maar ook om heel duidelijk te maken dat het niet democratisch is. cia daar iets heel dwingend zijn. dus als je een beslissing moet nemen, kunnen we debatteren, een democratische beslissing, maar als we kiezen het logo, dat is het rouwkleur of het pantonenkleur van het logo, en dat is de cia taanzet. aangezet, en dus ik ben daar als hobby verantwoordelijk voor. Nee als hobby, nee, ik ben daar ook verantwoordelijk voor, maar dat is niets te maken met je functie als CEO kom je daar toch intensief mee bezig, omdat, moet ik ook iets hebben die in plaats van te schilderen en te doen ja. en te knutselen, ben ik dan daar mee bezig. Maar dus beslissingen in het algemeen, als puur subjectieve beslissingen, neem je heel alleen, ja, en je mag wel je mening zijn dat mag wel. Dus we uh, gaan wel zien wat er gebeurt. Ik, dus, je kunt zijn je bloot of rood of ik ga toch doen wat ik wil, maar ik luister ra. Maar je moet niet denken dat ik daar rekening ga mee houden. Als het gaat over businessbeslissing, helemaal anders. Ga ik liefst van al uw beslissing nemen. En dan het laatste deel, beslissingen. Ja, emotionele beslissingen. Bijvoorbeeld, ik, iemand die, iemand past niet in de groep. Dus iemand die, dat je moet ontslaan. Wat het is een goed gast, het is een slim het is een tof. En door whatever reason, dat is very, very difficult. En we zijn daar vrij slecht in. We modderen aan daarmee. Want het is een vinkenier. Maar of een vinkenier. het is gewoon, het is dus Heb je een keer in je leven? Nee. Komen je dat nooit toe? Toch wel. Dus waar, dat is vrij, vrij erg. Ik heb dat de eerste keer gehad, 20 jaar geleden. Ik moest die man ontslaan. Door, het was ineens zijn eigen fout. Maar het ging toch niet meer. Hij ik ga het de maandag morgen doen. Ik ga dan uitgestaan op dinsdag. En dan uitstaan staan woensdag. En dan uitstaan we donderdag. Allee, de vrijdagmiddag heb ik hem dan geroepen. Ik ga zo niet geslaan. Het was het wel erg voor mij. En hij heeft het weekend niet geslaan. Pff, bij zijn dagen vallen nu dat er erg was voor mij dan voor die gast. Dus ja, dat is eigenlijk de ergste beslissing. Dat zijn de moeilijkste beslissingen. En ik ben er niet zo goed in. We gaan nog eens de draad van de dag opnemen. We gaan naar de, de avond toe. Ja. Wat is het laatste wat je doet zelfs? Netflix. Eén ja? serie op Netflix kijken, samen met mijn vrouw. Er is leuk, een zeer groot aanbod aan Netflix, ja? series, dus je vindt er altijd iets dat je man en vrouw... Dus de, de, de basisconditie is samen, je moet altijd weer hoeven. Ja. Dus dat is de, de conditie. Nu zijn we aan het kijken naar The Good Wife. Ja? Ken ik niet. Maar ik denk dat we nu al tien jaar series kijken samen. Dus we krijgen geen tv meer, in de zin van... Ik kom s'avonds thuis, vroeger vijf voor acht. Step 5 voor 8 thuis, ik kom weer op 200 meter van. He. Ik kom 5 voor 8 thuis om dan om 8 uur nieuws op ter zake te bouwen. Nu bestaat dat niet meer. He. Ofwel, het, is, is ook... het is ter zake direct. Ja, ja, het is direct. Vroeger was het wel eerst 10 minuten nieuws en ja. dan ter zake. Maar dus 5 voor 8 om 8 uur naar het nieuws te kijken. Maar nu natuurlijk met de uitgestelde kijken. Mijn vrouw vindt dan een nadeel, want nu is dat niet meer zo. Allee, ik kan zo nu ik niet meer zo dwingen. Ik kan nu ook 8 uur 30 zijn of kwart voor 9. Ja. Nu ik kom ik thuis eten met Sam. De kinderen slapen nog net niet. Als ik thuis kom, is ze altijd... Mag ik mag ze niet meer wat, of mag ik ze... Zeker mag, ik niet meer te kietelen en te doen. Als ze zot komen, en ze meer slaapgeraten. Maar dan kan ik wel nog alle kinderen de kinderen een nachtzoen aangeven. Dan eet me En dan... Mijn vrouw kijkt naar thuis. En ik kijk in diezelfde tijd als zij naar thuis kijkt naar Nieuws op 1, ter zake en afspraak. En nu lagen verschillende ruimtes van het huis. En dan daarna... En naar gelang het feit hoe interessant dat de drie nieuwsprogramma's waren, is zij al tien minuten wacht op mij, of moet ik naar de laatste tien minuten van thuis kijken. Ja. En dan kijk ik naar een serie. Mooi, mooi. Dat is super ja, Ieder geval. Het licht gaat dan vrij vroeg uit als je na thuis nog een serie kijkt en dan. Nee, ook uitgesteld je staat. Nee, nee. Nee, dat je ook gaan allemaal nee, nee, nee. maar je aan me slapen. Ook, ook thuis is. Slapen, klicht gaat uit middernacht. Ja. Ja. Middernacht. Oh. En dan, wat een beetje lastig geweest is 11.30 uur of anders 12. Dus tussen 11.30 uur 30 en 12.30 uur ligt het uit. Mijn interview eindigt altijd met dezelfde vraag. Heb je een levensmotto? Ja. En dat is meteen het antwoord. Uh, Moet dat wel positief bekijken? Ik zeg op alles ja. Het is niet enkel ik, het is ook de firma. We zeggen altijd ja. Als je echt van ons, als je iets vraagt aan ons, is het ja. En door die ja... Ik wil allemaal gesukkeld zijn van machtige verhalen. Hè. Omdat ik geloof dat je op het einde van je leven, ga je meer spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt, van de dingen die je wel gedaan hebt. Moet je gewoon alles proberen. Maar natuurlijk niet, ik zeg alles ja, bedoel ik niet eens hè. Dus, dus op een redelijke manier, zeggen wij, ik, wij, op alles ja. Omdat wij alles wel en, en zo is Beverham bij mij thuis opgepakt, belt er allemaal iemand. En het, ja. We zoeken een decor voor een serie op, uh, dat canvas. op canvas... Ik me niet geïnformeerd. Ik informeer mij amper, hè. ja. En, en op een moment moment ik er voor tien na negentig man in mijn huis. Tien acteurs, vijftig figuranten, dertig uh, crew. Dat was een machtig, ja. Uh, machtig? Ik krijgt daar niets voor. Dat klinkt Freddy de Vader, hoor. Ja, hij krijgt, krijgt daar niets voor. Kijk, kijk, een mand uh, gin tonic kreeg mijn vrouw een orchidee. Dus hoe wordt zo'n serie opgenomen? Ik heb dat tien dagen op de eerste rij gezeten. En door al die jaars te zeggen, en wij hier nu duizend wijnranken. Produceren wij hier 800 fruit per jaar, 26 soorten fruit. Wij ontvangen twee, drie bezoeken per week. Iedereen die zo'n week er allemaal op bezoek komt. Wij ontvangen s'avonds... Koningin Mathilde bijvoorbeeld. Zelfs, zelfs, Dus... <lacht> Goh, ja. Alexander de Croo, bel mij in januari. Wij zijn op alles ja. En dat is... Dus ook, mijn vrouw zegt ook altijd, en ze zeggen op alles ja. Het is een beetje gewoon voor alles openstaan, wij zijn altijd op alles, ja. Ook vragen van klant in de markt, altijd ja. Waarom sta ik s morgens op? Gewoon omdat ik zo benieuwd ben wat er in de dag gaat Dus daarom sta ik op, want ik ben een leuke luiaard. Ik zou tot uur in mijn bed blijven zijn. En waarom sta ik toch op? Omdat ik zeg, shit, wat heb ik hey. Gewoon omdat ik benieuwd ben naar wat er die dag aan gaat doen. Oké. Prachtige les, om, ja? levensles om mee te eindigen. Bedankt. Veel water drinken. Nog Dat staat in de kast. Een gebalder levensmotto dan het woordje ja hadden we nog niet in het creatieve lab. De muzikale voorkeuren van Peter Vinken vind je terug in onze playlist. Ram Jam ramde Black Betty door te boksen. ACDC leverde Evil Walks. We kwamen in iets rustiger vaarwater met de Sabat van Boudewijn de Groot. En hoe konden we beter afsluiten dan met de begingeneriek van Bevergem, deels opgenomen ten huize Vinken? Alleen onze begintune komt niet uit Peters Platenkast, Mad Rush van huiscomponist Philip Glaas. Facebook, Twitter of jan.holderbeke at vrt.be, ik lees het wel. En volgende week doen we regisseur Kat Steppen.